Lottlewin met het NOS Journaal. Een Zuid-Afrikaanse arts die als een van de eerste de nieuwe omicron variant van het coronavirus ontdekte, zegt dat er geen reden is voor wereldwijde paniek. Ze zegt dat haar patiënten milde klachten hebben. Ze zijn vooral vermoeid en hebben hoofdpijn. Anders dan bij de Delta-variant klaagt geen van de patiënten over reuk of smaakverlies en had niemand een tekort aan zuurstof in het bloed. Bij een ongeluk op de A325 bij Ressen is vanmiddag een ouder echtpaar om het leven gekomen. Twee kinderen die achterin zaten raakten gewond, van wie één ernstig. Een bestelbus was op de auto gebotst. De bestuurder van het busje is aangehouden voor onderzoek. Volgens de Gelderlander reed het busje in op een file... die veroorzaakt was door een politiecontrole. Die controle hield verband met een noodverordening... vanwege een verboden demonstratie in Nijmegen. De politie kan niet bevestigen dat het ongeluk verband houdt met de controle. In Hedel heeft brand gewoed in een leegstaand bedrijfspand. Het pand zou eigendom zijn van fruithandel De Groot. Die fruithandel wordt sinds 2019 bedreigd... nadat medewerkers 400 kilo cocaïne ontdekten in een lading bananen. Het bedrijf stapte naar de politie. Sindsdien willen de criminelen die achter het transport zaten... geld zien van het fruitbedrijf. Er werd geschoten op huizen, brand gesticht... en er werd een handgenaad bij iemand naar binnen gegooid. Of er een relatie is met de brand van vanmiddag is niet bekend. De Amerikaanse modeontwerper Virgil Abloh is overleden. Abloh is de oprichter van Off-White, een bekend kledingmerk. Ook ontwierp hij kleding voor Louis Vuitton en was hij de creative director van Kanye West. Abloh leed aan een zeldzame vorm van kanker. Hij was 41 jaar. Het weer, steeds meer opklaringen in het zuidwesten winterse buien met sneeuw en hagel...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 In Noord-Holland is er vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Hilversum Noord 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De rechte reisschok is daar nog dicht. Wil je de file zuiden, kan je omrijden via Almere over de A6 en de A27. Een ongeluk op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Knoopend-Honen ligt 5 à 10 minuten vertraging. Drie reisschokken zijn er dicht. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid. Tussen Osdorp en Knoopend-Amstel 10 minuten vertraging. Daar zijn twee reisschokken dicht na een ongeluk.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 Soms bij Ajax. Hoe dan ook, ik vind je leuk. want ontdoen je aandacht. En ook al ben ik complain about the FM Z. to you Need you 100% I, I wanna be the one you tell all your friends about yeah. 6.9 ZFN, Zfn.